Ja, Jan maar je maatje, die was die al was tijd binnen 30, 57, dus die heeft een goede tijd gelopen. We hebben 15 seconden boven zijn PR. Daar kwam jij niet aan toe, want je bent gewoon veel te slecht aan de Leeuwarden gekomen, dacht ik. Ja, niet mijn dag vandaag. Ik ben na drie weken rust net weer vandaag. Uh, er was alleen weer de te voorstand tijd is absoluut niet echt met 320, maar het gevoel is er gelukkig wel weer. Dus het is het het eh, maar, het lukken nu gewoon weer lekker opbouwen. En dan over maandjes sta ik er alweer, denk ik. Ja, want je zegt net, ik heb net ook even met Iman gesproken. Iman zegt ook van, ja, die halve marathons, die moeten er nu aankomen. Maar daar werk je daar eigenlijk ook veel meer naartoe, naar de kortere werk. Ja, dit is een lange sprint eigenlijk. voor ons. We zijn nu natuurlijk voor marathon Eindhoven alweer begonnen met training. we lopen in juli twee halve marathon. Ons. Dus als we uh, even kijken hoe we ervoor staan. Met jou ook, net zoals met Iwan, zo de eerste, de beste? Ja, we hebben hetzelfde programma. Dus alle wedstrijden wedstrijd met uh, Oktober, we lopen allemaal samen. Heb jij uh, ook gehad uh, van de wind hier vandaag? Ja, iedereen wel, denk ik. <laughs> nou, toch, Iwan van een bijvallen Hij zegt, ik heb meer last van die stoepje op en stoepje af hier. Ja, dat, dat vond ik wel meevallen, maar Iwan zat uh, volgens mij wel in een mooie groep. Dus hij kon wel mooi samenwerken. En wij liepen met z'n uh, tweetjes, dus dan loop je toch wel redelijk veel in de wind. En die stukken tegen, heb je dat, uh, dat voel je toch wel. Ja, ja ik zou zeggen, geliep dank je dankjewel.